Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht kan wat regen vallen. Morgen bewolkt en af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Het derde uur van Langs de Lijn op deze zondagmiddag... beginnen wij in Huiberg het NK-weldrijden. Is hij al gefinis? Lars Boom, Gio? Nee, het valt me nog mee. Hij heeft er keurig mee gewacht tot na nieuws en de ster. En uh, hij moet er, er zo meteen aankomen uit het uh, bos. We kijken hier de weg af en weten dan dat Lars Boom onderweg is. Dat hij dan voor het laatste keer dat uh, duin beklommen heeft. Dat uh, die zandhelling uh, waar uh, de renners toch altijd uh, grote problemen mee hebben. Een van de karakteristieke klimmen, uh, een van de karakteristieke hindernissen hier... van het uh, parcours op het Nederlands kampioenschap uh, in Huibergen. Maar als hij dan zo meteen de bocht doorkomt, ja, ik kan me het niet anders voorstellen... Dan dat hij dan toch een hele brede grijns op het gezicht, uh, Tovert Lars Boom. Want uh, die zesde achtereenvolgende Nederlandse titel, dat doet hem toch zeker wel wat hoor. Het is een man die uh, wil uh, presteren, die altijd de beste wil zijn. Overal waar hij aan een spelletje of aan een sport uh, meedoet. En uh, dat wilde hij hier natuurlijk in Huibergen toch ook wel weer even laten zien. Dat is ook de reden dat hij uh, in ieder geval de winter probeert door te komen als wegrenner. Maar dat hij dat dan toch op het, in het veld gaat uh, proberen. Daarachter dat duel tussen Van Amerongen en Wubbe van Amerongen weggereden bij Niels Het Ziet er dus naar uit dat Thijs van Amerongen niet alleen voor het eerst op het podium staat bij het Nederlands kampioenschap van de elite renners, maar dat hij dat dan ook meteen doet met een zilveren medaille in plaats van met een bronzen medaille. En dat is toch heel erg leuk voor die renner die op dit moment uh, in ieder geval uh, achter uh, uh, Lars Boom de, ja, de beste Nederlandse uh, veldrijder is van dit moment. Hij moet in elk geval gaan kijken of hij straks op het WK in Kokseide, in elk geval bij de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 geen volgende keer Nederlands kampioen. Thijs van Amerongen wordt tweede. Niels Werbe wordt derde. Hebben in elk geval het podium van het Nederlands kampioenschap in Huibergen. Kunnen wij nog even de slotfase op de 10 kilometer meenemen... van Koen Verweij tegen Loende de Petersen. Onze mannen in Budapest zijn Erwin Wennemars en Sebastian Timonman. Hij knokt, hij bijt, hij vecht, maar hij houdt het vol. Koen Verweij, hij rijdt een uh, degelijke, een goede 10 kilometer vind ik hoor. 9200 meter, 34-2. Dat is dan een tweede 34-er in een rondje of 10 tijd. Hij levert in ten van Alexis Contain. Dat dan wel. Voor de voorsprong met nog twee ronden te gaan. Is 1 seconde en 10 honderdste. Maar hij mag 9 seconden en 12 ste verliezen. Om Contain voor te blijven in het klassement. Maar Erben, of dit genoeg gaat zijn om het podium te behalen. Dat weet dat je nooit. Maar maar, hij rijdt wel een keurige race. Hij rijdt alleen maar vlakke rondes. En ik moet zeggen, ik heb er toch wel respect voor. Hij heeft de hele race alleen moeten rijden. En dat is een rot eind door die 10 kilometer hier in Boedapest. Voor mij zit hij al rondenlang bij zichzelf te denken. Wat een rot eind. ik. Hij moet maar een keer snel aflopen en dan zie je die verbeterheid. En volgens mij gebruik je al die negatieve energie om hier gewoon een goede in te rijden. Hij rijdt weer een rondje 33-8 en hij gaat naar de... Hij heeft de bel al, heeft al, de de al gehoord, ja, ja. hij heeft uh, de al gehoord. zit in de laatste ronde op de kruising. Nog een keer zijn coach voorbij gereden, Jan van Veen. Die maakt een paar schaatsbewegingen zo achter Koel alsof hij mee wil schaatsen de bocht in. Ik zou het niet doen, want ik denk wel dat je het ondanks het feit dat Verweij, er al bijna 10 kilometer op heeft zitten, toch gaat verliezen. Pesten pest er nog een eindsprintje uit, snelste tijd of niet, nee de 14-05... Uh, 84 zit er net niet in. 14, 05, 98. Tweede tijd voorlopig achter Conte, Maar toch ruim voldoende om Conte dus voor te blijven in het algemeen klassement. En hier komt Sverre Lunde Pedersen. We zullen nog meer van hem gaan horen dan dat we al gedaan hebben in de toekomst. Hopelijk ook op allroundgebied. Want we hopen toch in de toekomst weer echt Nederland tegen Noorwegen te krijgen. Zoals het in het verleden ging met meer dan één man op de allround toernooien. Nou die Lunde Pedersen is een talent voor de toekomst. Baalde de zilver op de 1500 meter. Maar op de 10. 10 kilometer kon hij het absoluut niet winnen van Koen Verwij. 14 minuten, 5 seconden en 98 honderdste. De eerste 10 kilometer van Koen Verwij in dit seizoen zit erop. We gaan voor de tweede keer de baan verzorgen. Is ook wel nodig ook, want hij slaat behoorlijk grijs uit. En daarna, nadat wel, de finale ritten met Bukku Silos en Kramer Blokhuizen. And give me what 25 jaar geleden. Een hit voor de Bee Gees. You win again. Het is 10 minuten over vier. We zijn dus bezig aan de 10 kilometer. De afsluitende afstand op het uh, EK in Budapest. er nog twee ritten te gaan. En dan weten we definitief wie de Europese kampioen is uh, geworden. Twee Nederlanders hebben inmiddels een actie gehad. Op die 10 uh, kilometer. Koen Verweij en Tetjan Bloemen. En we gaan erover praten in de studio met Jochem Uithagen. Eerst maar even over Tetjan Bloemen. Die als eerste van die twee in actie kwam. Hij kwam uit op 14.08.83. Momenteel de derde tijd. Ja, uh, je vraagt je bijna af bij Tetjan, uh, wat, wat heeft hij geleerd van, van die hele wisselen tijdens de kwalificatie? Nou, volgens mij nog niet zo heel veel. Uh, als je die kruisingen ziet, ik heb er eentje, zag ik er voorbij schrijven. En ik denk van, Tetjan, je loopt het tukken. En hij kwam in dit geval kwam hij zelf uit de binnenbocht. En dan zoekt hij de luut op, maar eigenlijk vergeet hij ondertussen te kruisen, waardoor hij zelf omhoog moet komen. Ja, dat is, ik vind dat niet handig. Ja, maar daar ben je toch ook continu met je coach mee bezig? Ook na die kwalificatie wat voor hem toch zo vreemd uitpakte? Want eigenlijk had hij hier niet eens mogen staan. Nou, ik heb ook... De, ik, ik, als we, nou goed, Laat het laat, maar even niet meer over die kruising hebben toe. Maar hij had er inderdaad wel van moeten leren. Bovendien, ik vind je moet gewoon gaan rijden. En als je continu met die kruisingen bezig bent... Ben je dus met, niet bezig met wat je moet doen, is gewoon hard schaatsen. Dat je gebruik wil maken van je tegenstander moet je doen. Maar ga er alsjeblieft niet te veel mee bezig. Want het werkt uiteindelijk tegen je. Ja, was dat eigenlijk een, een vreemde rit... waar hij het initiatief pakte tegen Contain? Uiteindelijk weer het, het, het, het hem weg liet lopen... en uit, uiteindelijk ook weer dichterbij kwam in de slotfase... dat het misschien vreemd was opgebouwd? Nou, kijk, ik denk uiteindelijk dat Alexis Contain... de Fransman juist een beetje met hem heeft lopen spelen. Want Alexis had niet zo heel veel te verliezen op hem. Hè. Die, die had, ik geloof dat hij om, om een bij de 40 seconden voor had. Um, dus Alexis heeft gewoon gereden voor wat hij waard is in zoverre dat hij... Ja, wat moet hij doen? Hij heeft op een gegeven moment was hij het een beetje beu. Toen versnelde Alexis content, ik geloof ik, met 200, of twee seconden per ronde. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat Ted Jan gewoon veel meer zijn eigen ding gewoon moet doen. Nadenken van tevoren, hoe ga ik mijn race rijden? Starten en niet meer bezig zijn met kruisen, gewoon hard rijden. Ja, want het enige wat doel wat hij had in deze 10 kilometer... was natuurlijk zich revancheren voor die slechte 1500 meter eerder vandaag. Maar overigens, wat, wat, zou er zou nog een verklaring voor zijn... waarom die, behalve de wind? de tegenstander reed natuurlijk ook niet goed vanochtend op die 1500 meter. Maar wat, wat, wat, het, het, er komen nu allerlei redenen naar boven Ja, ik hoorde via de collega's uh, vanuit, vanuit de tv... Hoorde ik dat hij niet goed had gegeten voor, een vijf, voor de 1500 meter. En ik denk van ja, ah, dat, mag je niet voor, uh, dat mag niet gebeuren. B, in principe, als je kijkt naar de hoeveelheid energie die in je spieren zit en in je, in je, in je bloed zitten, moet dat ook geen probleem zijn. Uh, ik, maar ik, dat betekent dus dat hij zich niet goed heeft voorbereid. Dat vind ik slordig. Dat mag niet gebeuren op een 500 meter dat je niet goed hebt gegeten. Ik ja. ben heel benieuwd hoe hij uiteindelijk terug zal kijken op dit uh, EK. Met ups en downs. Uh, dan even naar Koen Verweij uh, met 14.05.98. Momenteel de tweede tijd, maar nipt overigens. Ja. Uh, staat momenteel wel eerst in de klassement. Dus rijdt sowieso bij de top 5. Ja. Zal hij met een goed gevoel terugkijken op het EK? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ongeacht of hij nu vijfde wordt... of misschien toch nog vierde of derde? Nou, als je gaat kijken naar hoe hij... bijvoorbeeld ook nu zijn uh, tien kilometer rijdt... in toch minder makkelijke omstandigheden... dan normaal. Hij zet in hele mooie tien kilometer... in een hele vlakke ronde tijden. Aan het eind weer ietsje versnellen. Uh, dus ik, ik, ik vind dat heel netjes. Hij is nu afhankelijk van zijn klassering... van... Uh, van, Bukkel, twee, uh, ja, van ja. Bukkel en Silofs. En... De, daar zit uh, vijf seconden tussen. Dus uh, die twee jongens weten heel goed wat ze nu moeten gaan rijden. Maar ik denk dat hij niet echt mag klagen over... wat hij tot nu toe hier heeft laten zien. Ja, die twee gaan gewoon echt weg op de tijd ja, van Verwij. Ja, ja, absoluut. Ja, want, want, want het is natuurlijk een jongen uh, Verwij met weinig ervaring op, op deze afstand. Uh, sterker nog, zijn eerste pas... Het seizoen. Ja, dit ja. seizoen. Dus, dus wat dat betreft, ook nog een keer in deze omstandigheden... ik denk dat hij uh, toch het, het gevoel alleen al... van die tien kilometer zal goed zijn. Ja, hij heeft, gewoon een, hij heeft een goede race gereden. En ik denk dat hij, heeft, uh, hij, hij groeit gewoon door het seizoen heen wordt hij wel weer steeds ietsje beter. Uh, hij mist alleen, ik, hij was natuurlijk een paar jaar geleden reed hij in één keer heel hard... toen zou hij er aankomen en zouden ze de jongens wel even allemaal gaan verstaan? Dat is er niet van gekomen. Uh, en hij loopt nu weer eigenlijk meer vanuit de underdog-positie. Vanuit achter in het veld moet hij groeien in één keer... het feit dat hij erg ruim uh, op het podium kan staan. Dat, hij stond natuurlijk vorig jaar op het EK en in wel op, op de derde trede, Dus het was, dat was prima, alleen Sven is er nu weer... En, ja, Hij moet nu maar weer zorgen dat hij, dat hij toch nog weer op het podium gaat komen. Ja, want het lijkt een beetje alsof uh, Verwij en Bloemen toch echt op dit moment... wel een heel stuk achterlopen op Blokhuizen-Kramer. Nou, ik vind Bloemen echt een heel stuk. Uh, Verwij denk ik dat het... Die rijdt gewoon wel goed. Alleen het is gewoon nog niet, niet genoeg om, om echt directe aansluiting te vinden. En dat zie je met name ook wel dat hij een stuk laat liggen op de, op de 500 meter. We gaan uh, het straks allemaal meemaken met de laatste twee ritten... op de 10 kilometer, Schilhoffs tegen Bukko. En daarna natuurlijk het rechtstreeks de duel om de Europese titel... tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen. just can't help ourselves Patrol called out in the dark. short Shinky Knecht kan prolongatie van zijn Nederlandse titel vergeten. Eerder miste hij een finale plaats op de 1500 meter door materiaalpech. En de Vries zal ook niet in de finale van de 500 meter staan. In de halve finale ging Knecht samen met Björn Postma onderuit in de eerste bocht. Ik had een prima start, maar uh, ja, net voor het kopblok. Uh, maar die andere jongen miste het, mist het, Björn Postma En ja, we vallen beide. En naar mijn mening gebeurde precies... Uh, het gebeurt net voor het koppelok, dan horen ze terug te schieten, maar hij deed het niet. Nou, dat gebeurde niet, Je werd heel erg boos. Ja. En je bent naar de jury toe gelopen, wat zeiden ze? Nou ja, ze zeiden, uh, hij, hij gaf later wel toe dat hij fout had. maar ja, daar heb ik niks aan. Nou, en nu is het even geleden, hoe kijk je er nu tegenaan? Ja, het blijft stom van zijn, want ja, het is niet gewoon een een of andere of ofzo, waar, waar het gaat wel om stappen like, voor het EK en een nationale titel, ja. En dat zijn zulke dingen die fout gaan. Daar kan ik ja, ja. gewoon heel slecht tegen. En kan zoiets nog herzien worden? Of is het echt klaar? Ze ja, nee. kunnen. Dus kunnen die zoiets niet terugdraaien. Dus ja. wat zijn nu de consequenties voor jou? Ja, dat ik nog steeds nul punten heb. Ja. is dus geen finales? Nee, nou, nog geen finales. Niet. Het zijn teleurgestelde en kritische Shinky Knecht tegen Matthijs Westraat. En die vroeg ook schrijft dat te Kjeld Biesma naar zijn kant van het verhaal. Nou, uh, Shinky heeft de pech dat uh, Bjorn Posma aan de binnenzijde van de bocht valt... En dat uh, Sienkie Knecht uh, daardoor meegenomen wordt. En ja, dat is helaas ook een onderdeel van het, uh, het shottrack gebeuren. Nou is het de vraag, of, uh, omdat het zo snel al gebeurt... of de wedstrijd toch afgeschoten diende te worden of kon worden... Uh, en opnieuw gestart uh, uh, ging worden. Maar u heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Waarom niet? Uh, omdat het verder geen uh, schaatsers bleven leggen... Uh, die eventueel een gevaarlijke situatie op konden leveren. En de, de race uh, gewoon zijn voorgaand kon uh, gaan. Uh, het punt waarop uh, gevallen werd was na het uh, eerste topblok. En het topblok is nog een uh, punt voor de starter om eventueel terug te kunnen schieten. En daar was het aan voorbij. Dus daardoor had de starter ook besloten om uh, de rit door te laten gaan. Maar werd hij heel erg boos. Begrijpt u dat? Tuurlijk. Uh, een reactie van een topsporter kun je, kun je verwachten. Alleen uh, hij, hij zal toch uh, ook enigszins een beheersing moeten hebben. Uh, hij, hij doet na de tijd dingen. Die gewoon niet geoorloofd zijn. En Vandaar dat ook besloten werd om een gele kaart te geven. Wat zijn de consequenties daarvan? Dat hij uitgesloten is voor de 500-meter-finales. Hij mag nog wel starten in de rest van de races. Alleen als het zich herhaalt tijdens dit toernooi, zal hij uit uitslag gehaald worden van dit toernooi. Giel Bisma over de straf van Shinky Knecht. En we blijven bij de wintersporten. De Oostenrijkse skier Marcel Hüscher heeft een slalom op de wereldbeker gewonnen. Hüscher liet in het Zwitserse Adelboden de Kroaat Ivica Kostelic... en de Italiaan Stefano Gros achter zich. En Hüscher rondde zo een bijzonder succesvolle week af met zijn derde wereldbekerzege op een rij. Donderdag won hij al een slalom in Zakreb en gisteren was hij in Adelboden al de snelste op de reuze slalom. Hüscher is dan ook leider in het overall wereldbekerklassement bij de logisch.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 Milo en you don't know. Zometeen het vervolg van de 10 kilometer beide mannen. Er wordt nog gedweld in Budapest. Eerst aandacht voor wielrennen. Een van de deelnemers aan de Rotterdamse Zesdaagse staat voor een uitdagend seizoen. Op de weg. Jens Mouders rijdt dit jaar voor de Australische formatie Green Edge. Een ploeg met namen als Stuart O'Grady, Robbie McEwen en Baden Cook. En dus met grote ambities. Het wielrennen Down Under moet nog succesvoller worden. Hoe ervaart Mouders het rijden voor zo'n ploeg? Een reportage van Edwin Cornelissen. Een mooie mix van sport en entertainment, dat is het in Ahoy. We hebben het over de bovenblonde mannen, Jens Mauris, 197 meter, meter in de lucht in. Waar de geboren baanrenner Jens Mauris zich thuis voelt. Jens Mauris, Franco Baravoli. Maar zijn prioriteit ligt dit jaar bij een heel ander ambitieus project. Australia has a rich history in professional cycling with names like Opperman. Patterson, Mockridge, Stevens, O'Grady, McEwen en Evans. Green Edge heet het team. Het komt uit Australië. The time is now right to bring the cream of Australian cycling together to race under one distinct banner and to give it the Australian flavour. En het is haast een soort nationaal project om het wielrennen in Australië nog eens extra op de kaart te zetten. Australian cyclists, Australian management, Australian coaches and support staff. All working together to achieve success on the international stage. Hoe zijn jouw ervaringen daar Jens? Ja gewoon mooi zoals bij elke, of tenminste als je voor het eerst in een nieuwe ploeg komt. Iedereen is enthousiast en alles is super goed geregeld, super strak. En ja, gewoon leuk. Ja, het is echt leuk. Het is natuurlijk niet zomaar een ploeg hè, want in Australië zijn ze er reuze trots op begrijp ik. Uh, ja zeker, iedereen is er super enthousiast over in Australië helemaal. en uh, iedereen kijkt er ook naar uit. Zeker uh, toen ze ook die World Tour licentie kregen natuurlijk was het helemaal een groot feest. En 1 januari begonnen voor hun de eerste wedstrijd, dus nu is het echt helemaal uh, nu is het begonnen, zeg maar. Ben je zelf ook al in Australië geweest? Uh, ja, we zijn uh, vijf weken in Australië geweest trainen gekomen en ik ben zelf daar nog even nog wat langer blijven trainen. Wat was je indruk van, van de ploeg en van hoe het eraan toe ging? Ja, precies zoals ik het verwachtte. Gewoon heel strak met trainen en uh, daarbuiten uh, ja, heel relaxed, gewoon, uh, ja, gewoon een ontspannen sfeer en uh, wel keihard getraind. En, uh, is het Eigenlijk die typische Australische mentaliteit. Ja, precies. Ik denk het wel. Om need to be able moet je op een sterk foundation de Green Edge is gebouwd op Australiërsite en Strongest foundation. Robbie Keane has done it again. Nobody will beat O'Grady in a. De verwachtingen zijn hooggespannen, hè, want ze willen vooral ook het Australische wielrennen daar op de kaart gaan zetten. We aim to build a relationship with the Australian public, similar to that of the Wallabies, Opals or Socceroos, so we can inspire the next generation. Wat is je rol dan als buitenlander in zo'n ploeg? Uh, Goede vraag. Ik, ja, ik denk voor de klassiekers, uh, ze zoeken toch belangrijke mensen om, uh, of tenminste, ja, ook om de belangrijke mensen zeg maar, te helpen en uh, ik denk dat uh, ik ze daar uh, goed bij, of tenminste dat ze in ieder geval denken dat ik ze daar goed bij kan, kan staan. Maar hoe zie je dat zelf? Ben je een beetje als buitenlander een soort van buitenbeentje binnen dat Australisch hart of uh, is het juist een bevoorrechte positie dat jij ondanks dat je uit het buitenland komt toch bij die ploeg mag fietsen? Uh, nou, buiten bent je sowieso niet, omdat uh, als zij zijn sowieso super gastvrij natuurlijk. Dus je, wordt, uh, je bent, voelt je hartstikke welkom. En uh, ja, ik, ik vind het voor mezelf in ieder geval wel spe speciaal dat ik dan, dat ik dan als een van de weinigen buitenlanders wel in die plot mag rijden. Het spektakel in Ahoy is wel besteed aan Jens Maurits. De eerste koppelkoers weet hij zelfs te winnen. De grote mannen, winnaars van de World Race, is... Maar dan het seizoen dat komen gaat met Green Edge. To be first, we will seek an edge competitors By never still and to Wat verwacht u daarvan? Uh, nou, ze, sowieso, denk ik, uh, ze richten zich een beetje op de voorjaarsklassiekers en, dan, uh, en op de sprinters. En dan voor mij een heel groot hoofddoel graag weken ploeggetijdend. Wat wordt uh, je eerste grote koers? Uh, ik start in. De, nou ja, dit is natuurlijk mijn eerste grote koers. Dat vooropstellen is een het belangrijk. Ik vind het leuk om die te rijden. En ik wil hier graag goed rijden. En dan uh, op de weg in Qatar, ronde van Qatar. The commitment has never been questioned. The edge in cycling is green. Jens Mauris, hij gaat dus rijden voor de Green Edge formatierapportage. Was dat van Edwin Cornelissen. Het tennistoernooi van Chennai is gewonnen door Milos Raović. Hij won in de finale uiteindelijk in een finale die zelfs drie uur duurde van Janko Tipsarević. De mooie overwinning daar van de Montenegrijn in Chennai. Radio 1, het NOS journaal.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 Er zijn opklaringen en er komen wolkenvelden voor. Hier en daar nog licht buitje, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht is dat sowieso het geval. En dan gaat de temperatuur omlaag naar een graad of vier. Morgen wordt het weer erg zacht. Met acht graden in het oosten en misschien wel tien in Zeeland. Uh, dat binnendringen van opnieuw wat zachtere lucht gaat wel gepaard... met wolkenvelden en misschien een spatje motregen. Geen grote hoeveelheden. Langs de kust ook nog kans op een klein beetje zon. En er staat een matige wind uit een westelijke richting. Dan gaat het weer daarna opknappen, want dinsdag en woensdag is het droog... met geregeld de zon erbij. Misschien een buitje wat temperatuur betreft verandert er voorlopig weinig, het blijft zacht. Zomeneen Blokhuizen tegen Kramer. Het rechtstreeks duel om de Europese titel. Eerste voorlaatste rit op de 10 kilometer. Erwin hem en Sebastiaan Timmerman. Belangrijk voor Koen Verwij, Die zal met veel spanning in zijn lichaam zitten. Toe te kijken langs de kant ergens van de baan. Kijk even zien we hem zitten. Nee, we zien hem niet zitten hier op een van de tribunes. Langs die baan in Budapest waar het donker begint te worden. Het kunstlicht nu mooi neerschijnt over de baan en het middenterrein. Want Hobart Bukkou in de baan tegen Harold Silos. De nummers 4 en 3 in die volgorde zoals ik ze uitsprak van het algemeen klasse. Het onderlinge verschil tussen beide heren is maar ste van een seconde in het algemeen klassement. Maar, belangrijker misschien vanuit Nederlands oogpunt, ruim vijf seconden mogen de heren maar verliezen. Ten opzichte van Koen Verwij in het geval van Bukku die aan de leiding gaat op de baan. Is dat maar vijf seconden en vierhonderdste. En Bukku rijdt op dit moment maar 1300ste langzamer dan Koen Verwij. Dus wat dat betreft is het nu nog in het voordeel van Howard Bukku. Maar Koen Verwij mag dus hopen op een podium plaats. Het is trouwens voor Harold Silos een unieke moment, een uniek klein kwartiertje in zijn carrière, want het is de eerste keer in zijn carrière dat hij een 10 kilometer rijdt. Erben, hoe moet je hem dan ingaan als het de eerste keer is? Nou, hij heeft het ook wel heel erg ervaren op een 5 kilometer. Dus hij zal voor de eerste 10 rondjes gewoon rustig een, een, een cadans proberen te, proberen te zoeken. En dat kan niet hij makkelijk. Hij heeft nog nooit een, een 10 kilometer gereden. Echt in een wedstrijd, maar dat is, het is geen moeilijke afstand. Ik kan me herinneren, ik heb ooit één keer dus ik zelf op mijn eerste 10 kilometer. Dat was eigenlijk gewoon een hele makkelijke race. Toen red ik 14.04. Makkelijke race, je kwam uh, met... 14.04 <laughs> red ik toen mijn eerste uh, 10, 10 kilometer. Dus als, als hij deze tijd rijdt, dan rijdt hij hartstikke goed. Uh, maar ik moet even, laten we kijken naar de race. Laten we kijken naar Bucco, en laten we kijken naar Silos. De Koen op weg naar de 3600 meter, inderdaad. Met een ronde van 33-8. Ja, hij schommelt zo tussen de 33-1 en de 33-8. Dat betekent dat hij uh, op dit moment 600ste voorsprong heeft ten opzichte van het schema van Koen Verwij. Uh, en dus wat dat betreft safe zit voor die uh, derde positie op het podium. En hij rijdt een meter of 25 voort ten opzichte van Harold uh, uh, Silos. En dat is eigenlijk wel zoals je het verwacht dat het gaat, hè, deze rit. Ja, inderdaad. Zo verwacht ik het ook wel een klein beetje. Uh, wat dat ik wel kijk, de baan is net gedweld. En de rit van Koeverwijk, toen was de baan wel behoorlijk aangeslagen. Uh, het ijs ligt er nu heel erg mooi bij. Bukkel maakte in het begin ook een valst om het ijs dan even extra uh, op te laten harden. Om het nog beter te maken. De omstandigheden zien er heel goed uit. Maar ik heb ook wel een beetje het gevoel dat de wind weer een beetje begint ja, aan te trekken. Terwijl ik inderdaad het idee had toen de zon echt onderging. Dat de wind eigenlijk als het ware werd meegenomen door de zon. Dat de wind ook ging liggen. Maar nu de zon weg is. De zon niet meer schijnt. En we kijken naar de, de, de bijna volle maan. Dat de wind weer is toegenomen inderdaad. Daar komt Hoba Bukku aangereden. Hij is op weg naar de 4400 meter. Nog altijd een meter of 60 voorsprong op Harold Silos. Dus wat dat betreft heeft hij die 200 ten opzichte van de Let al ruim goed gemaakt. 3-7 nu voor de ronde. 14e verval ten opzichte van de vorige ronde. Hij is ook sneller dan Koen Verweij. Geen veldje aan de lucht voorlopig voor deze Noor. Van wie ik toch meer had verwacht in dit allround toernooi. Wat is dat toch met Hoa Bukku, Erben? Dat we ieder jaar denken, nu is het zijn kans. Vorig jaar dachten we het. nu dachten we het weer. En dan grijpt hij hem toch niet in zo'n allround toernooi. Volgens mij denken we dat al 5-6 jaar van Harvard Bukku hadden. Vorig jaar was natuurlijk zijn kans. Hij is van dezelfde leeftijd als Sven Kramer. En altijd was hij tweede achter Sven Kramer... En dat is een jaartje zijn Kramer, is er niet. Ja, dan moet je dat gewoon pakken. Dan moet je gewoon die plek innemen. Dan moet je gewoon kampioen worden. Dat deed hij vorig jaar niet. Dus dat zal hij dit jaar ook niet doen. Hij is echt zo'n rijden. die tweede of derde gaat worden altijd. En met een ronde van 34-3 is hij bij de 4800 meter die hij er net op had zitten. Is hij weer ietsje langzamer dan Koeverwij, Maar het gaat om een paar honderdste, een aantal honderdsten van een seconde. Dus wat dat betreft is Buckel nog steeds de virtuele man op de derde plaats van dit algemeen klassement. De regerend wereldkampioen. Op de 1500 meter. Die eerder vandaag uh, op de negende plaats eindigde. Op de 1500 meter. Toen nog last had van de wind. 33-4 nu. Hij is uh, weer uh, wat gaan versnellen. pakt bijna een seconde terug. Ten opzichte van de vorige ronde. Komt daar de kruising opgereden. De armen op de rug. Passeert daar de heer de verheren van uh, de Noorse Bond. Geen Pieter Muller dus op het ijs. Dat mag niet als Bukko rijdt. Die hangt ergens over de boarding. Schreeuwt hem toe. En ziet net als wij dat Bukko op dit moment zo'n 2-tiende sneller is dan Koen Verwij. Van Ed. Ja, het gaat er nu even om bij het schaatsen. Koen Verwij, een plaatje opstijgen of uh, opschuiven zit er wel in. Maar twee plaatjes opschuiven wordt wel heel veel, Sebastian. Ja, Herben. dat denk ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ben ja. met je eens. Die, die derde plaats die gaat naar Hobart Bukku uit Noorwegen... Dat uh, zit er inderdaad dik in. Want Bukku is uh, gewoon veel sneller op dit moment dan uh, Koen Hij is trouwens ook veel sneller dan Alexis Contijn. In deze fase van de race hangt er nog een beetje vanaf. Wat Harold Silos gaat doen voor waar we Koen Verweij gaan terugvinden. Harold Silos op dit moment 7 seconden langzamer dan Koen Verweij. En hij mag er maar 5 verliezen. Dus dat valt uit er ben op dit moment in het voordeel van Koen Verweij. Ja, dat valt inderdaad uit in het voordeel van Koen Verweij. Want de laatste ronde ging hij ook in 35 seconden. En dit, uh, dat, is wel een, dat gaat nu ook wel echt een stuk minder met de Silos. Dus uh, ik denk dat het nu wel gedaan is... Maar maar het is zijn eerste 10 kilometer, hè? Ja, het is de eerste 10 kilometer. Maar hij is een hele goede 5-5 kilometer rijder. Um, het is niet leuk om eerst 10 kilometer te rijden op buitenijs in Budapest. Dat is wel lastig, want dan is het wel een heel eind. Hij rijdt nu rondje 35, 37 jaar. Nee, dat is gebeurd. Koen gaat hier gewoon de, vijfde, vierde. de vierde plek pakken. En, uh, en Bukko gaat gewoon naar het uh, brons toe rijden. Bukko is onderweg naar de, twee, de 8800 meter. Ik dacht even een, een rondje te ver. Zo ver is hij nog niet. Hij heeft de 8800 meter. En nu zo'n beetje op zitten. deze Noor in het rode pak met het zwarte kapje. En dan uh, de grijze armstukken, zo ziet dat Noorse pak... Tegenwoordig uit. Rondetijd 33,5 seconden voor Oba En hij is 3,3 seconden sneller dan Conté Die nog steeds de snelste tijd heeft. En een dikke 1,5 seconde sneller dan Koen Verwij. En voor de duidelijkheid, hij mocht dus ook ruim 5 seconden verliezen. Silos zit in de 36ers met zijn ronde. Rijdt nu pas de kruising op. In de richting van Tristan Lloyd en Jeremy Worderspoon. Die zal nooit een 10 kilometer gereden hebben, denk ik, Jeremy Worderspoon. Nee, Waterspoon. Jeremy heeft nog gereden hoor. Die, die weet niet hoe het is om 25 ronden achter elkaar over het ijs te moeten rijden... Wordt Spoon de koning toch in het verleden van de 500 meter. Bukku onderweg nu wel langs de 9200 meter inmiddels gekomen. 3,2 seconden sneller dan uh, komt hij, uh, ook sneller dan van Wij. Maar Erben, je ziet toch, hij rijdt Bukou rijdt echt voor het verdedigen van de derde plaats. Het is ja. geen aanval die hij inzet. Nee, hij rijdt een hele constante race. Maar wat, wat, wat, wat moet hij anders, hè? Het is echt zo'n van, Hij kan eigenlijk 24 seconden gaat hij nooit goed maken met een blokhuis of met een, uh, een zwenkraam. En het zit ook niet in het karakter van die jongen. Die jongen zit, die, die rijdt hier niet, niet, niet rond. met denk van, oh, je, die derde plek heb ik sowieso. Laat het nou eens een keer een risico nemen. Laat het een keer vol vol knallen En misschien hebben, hebben ze in de laatste rit iets meer last van, van, van, van de wind dan als, als, als, als ik het heb. Hij rijdt die gewoon op 7. Hij rijdt een keurige race. En waarschijnlijk rijdt hij de laatste ronde ook de snelste ronde van zijn hele 10 kilometer. Nou, daar gaan we naar kijken. Want hij is bezig aan die laatste ronde. Hij gaat nu de laatste 100 meter bijna in. In, hij rijdt in ieder geval door de laatste bocht heen. Rechter eind opgereden waar de wind weer in de rug is. De vlaggen, de Noorse vlaggen. Zien we daar wapperen in de wind. Hij wordt toegejuicht. En hier komt Hobart Bukkou aangereden. En Naar een eindtijd van 14 minuten, 2 seconden en 83 honderdste van een seconde. Dus inderdaad de snelste tijd. En Goed genoeg, ruim genoeg om Koeverweij voor te blijven in dat algemeen klassement. En zo gaat Hobart Bukkou de bronzen medaille voor zich opheisen En Erben, eer wie er toekomt. Je had gelijk... 32,7 seconden in zijn laatste ronde. Terwijl ik ook even de tijd noem van Harold Silos. 14,23,38 is zijn eerste persoonlijk record op de 10 kilometer voor deze Harold Silos. Maar inderdaad, zijn laatste ronde was snelste. Ja, dat zegt ook wel gewoon iets, iets over half. Ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Ik wil strijd zien en knallen maar een keertje in. En dan ga je maar kapot in de laatste ronde. Maar nou. uh, hij is een echte een derde plek. Hij verdient de derde plek. Hij is de, num de num nummer drie. Dat kunnen we nu afsluiten. We kunnen nu gaan kijken naar de rit der ritten. De Even naar mij. Hij hij. "Hij." Zeg je hem, Sebastian? Ja, hij hij glimlacht naar je. Sven Kramer. Uh, hij glimlacht naar je. Hij snuift nog even zijn neus, terwijl Jan Blokhuis er strak voor zich uit kijkt. Die schudt zijn armen nog een keertje los en doet zijn pak goed. Schudt wat heen en weer met het hoofd. Het zijn de typische trekjes die je altijd ziet van de schaatser zo vlak voor de start. Jan Blokhuizen, de leider in het algemeen klassement. Na drie afstanden met één seconde, seconde en 1200ste voorsprong op Sven Kramer. Die toch met uh, in de wetenschap dat uh, dit uh, de 10 kilometer is, de afstand die hij zo goed aan kan. De grote favoriet is om hier voor de vijfde keer in zijn carrière de Europese titel op te gaan eisen. Hoe moet Jan Blokhuizen nou deze race tegen Sven Kramer in gaan hebben? Met ja, dat, dat minime verschil. Is, dat is heel lastig. Ja, hij kan het op verschillende manieren doen. Hij kan, zeggen, hij kan denken van, van die 10 kilometer die Sven Kramer reed in Heerenveen. Dat was geen beste. Daar kwamen we eigenlijk achter. Ze zijn achter, overigens in één keer goed weg. Ze zijn goed weg. Daar kwamen we in één keer achter dat hij eigenlijk nog... Conditioneel nog niet zo sterk was om een 10 kilometer aan te kunnen. Dus misschien moet hij gewoon wat de druk erop zetten. Meteen keihard bij hem wegrijden. Dus Sven Kramer verrassen. Hij moet gewoon iets doen. Hij moet ergens een truc uithalen. En dan moet je kijken, als je kijkt naar de opening, naar de eerste 100 meter. Nou, hij... Hij gaat er in ieder geval hard vandoor. Want uh, met het ingaan van de eerste bocht zit, uh, zit uh, Jan Blokhuizen Heeft uh, Sven Kramer al ingehaald. Hij werd ook een beetje geïmponeerd door Sven. Jan Blokhuizen op de 1500 meter. Door Kramer die zijn arm op de rug legde. En toen hard wegreed op die 1500 meter. Blokhuizen twijfelde. Hoe moet ik dat nou ook doen? En nu neemt Blokhuizen het initiatief 36.07 om 36.67. Naar de eerste 400 meter. En moet Kramer maar gaan antwoorden. Maar natuurlijk kan Sven Kramer dat. Blokhuizen zit iets dieper dan Sven Kramer. Kramer rijdt ietsje... Uh, meer recht overrijdt op weg uh, op de kruising. En dan duikt Blokhuizen daar aan de overzijde de buitenbocht in. En kan Sven Kramer Erben, via de binnenbocht weer naast Jan Blokhuizen. Ja, komen. ze rijden nu naast elkaar. En ik vind het toch wel leuk hoor, bij die stad... dat dan Jan Blokhuizen in die buitenbaan staat. en dan toch gewoon die meteen in de kruising, meteen naast Sven Kramer toe rijdt. Hij gaat ze dus niet neerleggen bij, bij, bij een tweede plek. Hij denkt, van, ik, ben, ik ben de leider in, in, in het, in het passement En ik ga gewoon eerst ook gewoon voor je openen. Hij gaat dus meteen met hem mee. Uh, het gaat echt een strijd worden. We hoeven niet eens naar rondetijden te kijken. Ik hoef alleen maar te kijken naar die twee jongens die er rijden. Want dit, dit zijn de nummer 1 en 2. En het gaat echt een strijd worden tussen man tussen man. 1 seconde en 1200ste is dus de voorsprong die Jan Blokhuizen heeft... op Sven Kramer in het algemeen klassement. En op de baan rijdt Blokhuizen met een klein metertje. Het is het echt niet meer decimeters, millimeters, centimeters voor op Sven Kramer. Want nagenoeg gelijk passeren ze na de 1200 meter. Rondetijd nagenoeg gelijk. Doorkomsttijd nagenoeg gelijk. Allebei veel beter... Dan uh, Hoa Bukko was in de rit hiervoor. En zo kan Kramer op de kruising weer richting Jan Blokhuizen toerijden. Jij kent Sven Kramer heel goed. Terwijl Kramer wel nu versnelt trouwens. Sneller die binnenbocht induikt. Is dit het eerste prikje wat Kramer even uithield nou, aan Jan Blokhuizen? Wat je zult, zult, zult zien. Ze willen iedere keer van elkaar profiteren op de kruising. Dus iedere keer gaan ze die kruising gaan ze naar elkaar toerijden. Want als je in een, in een slot kunt rijden dan kun je energie sparen. En daar gaat het om. Ik denk dat ze misschien wel gewoon echt zo'n licht gaan afsprinten. Dus Sven Kramer zat hier net even bij ons in onze, ...op onze commentaarpositie. En die zei tegen hem, ik ga zo meteen die laatste zes romen ga ik gewoon even vreselijk gas geven. Dus het gaat echt een, echt een strijd worden. Het gaat niet een wedstrijd worden van wie gaat hier snel rijden. Nee, ze weten precies wat ze aan elkaar hebben. En nu zien we inderdaad Jan Blokhuis weer teruggekomen bij Sven Kramer. Dankzij die kruising waar de wind vol tegenwaait door de binnenbocht... ...heeft hij toch weer de voorsprong. En hij heeft dus 1,12 voor al in het algemeen klassement. En hier komt Blokhuizen na 2 kilometer. Met nu toch een uh, mooie voorsprong op Sven Kramer. Want hij pakt gewoon een uh, seconde ten opzichte van Kramer in deze bocht. Hij versnelt ook in de binnenbocht. Komt daar de kruising opgereden met een meter of 15, 20 voorsprong ja. op Sven Kramer. Gaat nu van binnen naar buiten toe. En nu moet Sven Kramer toch gaan antwoorden. Je ziet ook wel dat hij dat op de kruising ook doet. Hij versnelt al op de kruising. Hij heeft nu ook de binnenbocht. En nu gaat hij via de binnenbocht op het moment dat ze naar het rechte eind komen. We komen weer naast Blokhuizen zo'n beetje rijden. Maar dit was weer even, hebben een prikje van Jan, van ja, Jan Blokhuizen. Ja, en dat deed Jan Blokhuizen heel goed, hoor. Want hij ging op de kruising. Zorgde hij er zo ver voordat dat Sven geen voordeel van hem kon hebben, kon hebben op de kruising. We zitten nu weer in de volgende kruising. En jawel, Jan Blokhuizen kan weer mooi achter Sven Kramer kruipen. Dat is hartstikke mooi. Want waarom is dat daar zo belangrijk? Want daar staat namelijk ook juist de wind. Daar staat de wind vol op de kop. Dus daar heeft degene die voorop rijdt heeft alleen maar wind. En degene die erachter zit, heeft helemaal geen wind. En nu komt Jan Blokhuizen weer onderdoor rijden op deze baan in Boedapest. Recht achter elkaar als wielrenners zo'n beetje. Nagenoeg gelijk lichte voorsprong voor Jan Blokhuizen. En als je eigenlijk, vooral naar Sven Kramer, maar ik heb dat toch ook wel bij Blokhuizen uh, uh, kijkt. Dan denk je bij jezelf, het zou misschien nog wel zelfs ietsje harder kunnen. Het is echt aftasten zo nu en dan. Zo lijkt het althans. Terwijl ze toch allebei al vijf seconden sneller zijn dan Olaf Bukku. Op de kruising nu waar Bart Veldkamp staat. Die moedigt daar Jan Blokhuizen aan. Gerard Kemkes, die ontfermt zich over Sven Kramer. Bart Veldkamp... Dat kan trouwens nog altijd houden van het baanrecord 1344. Er is nog niemand ook maar bij in de buurt gekomen die tijd van 11 jaar geleden. Maar het gaat nu niet om 11 jaar geleden. Het gaat nu om wat er op de baan gebeurt. En op die baan erben ligt Blokhuizen nog steeds een meter voor op Kramer. En Kramer moet gaan versnellen. Anders komt er misschien een moeilijke kruising aan. Ja, nou, hij komt, versnelt goed. Er komt geen moeilijke kruising aan. Maar het is wel lekker dat Blokhuizen een metertje voor ligt. Want dan kan hij op die kruising weer van, weer van Sven profiteren. Dat doet hij dus weer. En dat is wel mooi. Want ik denk wel dat... Uh, het wordt echt een steekspel. Ze rijden allebei nog een beetje op zeven, Ze zijn echt energie aan het sparen. Maar misschien gaat Jan Blokhuizen ook wel energie sparen. En gaan ze zo meteen, heeft Jan Blokhuizen ook nog wat over. De dus Sven Kraan moet gewoon niet al te lang wachten. Jan Blokhuizen, 22 jaar uit Noord-Holland, zuid Zuidschouwoude, oud-wereldkampioen ook geweest bij de junioren. Komt hier met een voorsprong na over de finish toegereden. En ik kijk eventjes ook hier op, het, op een monitor mee. Ik heb toch het idee dat Jan Blokhuizen daar een blokje heeft weggetikt. Dat zou wel heel erg zijn als dat uh, uh, uh, zo is. Want als dat zo is zal hij gedisqualificeerd uh, ja, wellicht moeten gaan worden. En dat zou niet de eerste keer zijn. S nee. Jan Blokhuis is wel een rijder die altijd heel erg dicht langs die blokjes rijden. Dan laten we hopen dat dat, dat dat in ieder geval niet gebeurt. Dat de strijd geleverd gaat worden op het ijs. En dat zometeen die twee mannen daar op het ijs gaan uitmaken wie, die, wie die hier, de, hier de sterkste is. En dat niet een een of andere verdwaalde scheidsrechter zich hier, zich hier nog mee gaat bemoeien. Als ah, ja, maar ja, ja, regels zijn regels. Het ja, ja, staat allemaal al eenmaal in de, vind, de regels. Ik vind nu eigenlijk ook alle coaches, want er staan allemaal coaches op de baan. Het zijn coaches uit hetzelfde team. Jongens, iedereen eraf. Ronde borden eraf. Iedereen weg. Het zijn twee mannen die moeten tegen elkaar, tegen elkaar rijden. Ze hoeven geen coach te hebben, want ze zien elkaar. Ze weten precies wat ze aan elkaar hebben. Laten die twee mannen het nou, het nou gewoon uit gaan maken. En Sven Kramer rijdt aan de leiding, ondanks de buitenbocht. Jan Blokhuizen rijdt daar een metertje achteraan. 4400 meter zijn er afgelegd. 32-6 voor beide heren. De doorkomsttijd in deze ronde. Kramer loopt in de buitenbocht. Mooi mee met Jan Blokhuizen. Zorgt ervoor dat Jan Blokhuizen maar een meter of drie, vier voorsprong heeft op de kruising. Rijdt al op de kruising naar Jan Blokhuizen toe. 13 ronden staan er nog op het rondebord. Dus die zes waar Kramer het over hadden op zes ronden voor het einde ben ik weg bij hem, komt uh, steeds meer dichterbij en nu deelt hij weer een klein tikje uit aan ja. Jan Blokhuizen. Blokje weggetrapt of niet? Blokhuizen rijdt ook nog eens een meter of 10-15 achter Sven Kramer. Die moet 1 seconde en twaalfhonderdste goed maken in het algemeen klassement. Hij heeft nu bijna een seconde te pakken op Jan Blokhuizen. Ja, en zoals is eerst zag dat er twee kruisingen waren waarbij waar Jan Blokhuizen profijt had van Sven Kramer, nu is het andersom. Nu heeft Sven Kramer het het initiatief. Hij was 18e sneller in de ronde. En hij heeft nu ook de, de, de buitenbocht. Jan Blokhuizen heeft de binnenbocht, maar kan nu niet meer die aansluiting vinden. En dan ben ik wel benieuwd naar de volgende kruising. Je moet eerst nog, nog over de finish heen, maar het gat is ongeveer 10 meter. Dat kan wel een spannende kruising worden. Waarbij het, uh, nou, ja, het wordt denk ik geen spannende kruising. We zullen het zien. We gaan uh, misschien wel zien dat Sven Kramer over Jan Blokhuizen heen gaat kruisen. 32-9. Blokhuizen probeert terug te komen. Ja, nah, Blokhuizen versnelt. Goed genoeg, daar, uh, goed genoeg in die binnenbocht om in ieder geval voor Sven Kamer de kruising op te komen. Maar het verschil is minimaal. Is minimaal. Kramer komt dan naar Blokhuizen toegereden. En gaat nu via de binnenbocht weer het gaatje maken. Hier moet u weer gaan proberen om weg te rijden bij Jan Blokhuizen. En om die ene seconde en die 1200 ste uiteindelijk te gaan pakken die hij nodig heeft om Blokhuizen voorbij te gaan in het klassement. Maar eer wie hier het toe Blokhuizen komt toch tot nu toe steeds terug. 5600 meter zijn er afgelegd. En Sven Kramer heeft op dit moment weer de voorsprong 7.44.05. Om 7 45, 24, die uh, 1 seconde en die 1200ste heeft die op dit moment te pakken ja, hebben. Heeft, en je ziet gewoon dat iedere keer Jan Blokhuizen moet echt vechten om dat gat weer dicht te Ik heb echt het gevoel dat Sven Kramer gewoon langzamerhand steeds meer dat initiatief gaat nemen. Steeds meer gaat zien van, de god, ik, ik hoef niet eens te wachten tot ronde 6. Ik rij zo meteen al bij hem weg. Want nu heeft Jan Blokhuizen die binnenbaan. En ik denk dat het gat nog steeds meer dan een seconde is. En dan gaat zo meteen in die volgende kruising. Ik ga even kijken naar de ronde, 32, 7 om 32, Hij loopt tien 8, En dat gaat ja. nu voor de eerste keer in de Sven Kramer die gaat over Jan Blokhuizen heen kruisen. Daar gebeurt het opgereden op de kruising. Langs Al die mannen met die borden, al die mannen in die oranje pakken. Maar ik vraag me af wat je meekrijgt. Inderdaad, nu als schaatsen zijnde op die 10 kilometer nog van je coach Kramer van de buitenbaan naar de binnenbaan. En Jan Blokhuizen van de binnenbaan naar de buitenbaan toegegaan. Dus moet Kramer, als je het logisch bedenkt, met zijn versnelling nu nog weer ietsje gaan uitlopen op Jan Blokhuizen in deze ronde. 6400 meter zit erop. En daar komt Kramer 32-3 zijn ronde tijdens. Blokhuizen 32,8. Weer een halve seconde erbij voor Sven Kramer. Die bijna twee seconden voorsprong heeft nu op Jan Blokhuizen. Terwijl 1 seconde en 12 al genoeg was om Blokhuizen te, voorbij te gaan in het algemeen klassement. En dan hangt Blokhuizen ook nog dat weggetrapte blokje boven het hoofd. Toen hij een aantal ronden geleden op de kruising de binnenbocht inging. Maar goed, daar moeten de scheidsrechters straks maar over beslissen wat ze daarmee gaan doen. Daar komt Sven Kramer weer aangereden op weg naar de 6800 meter met een ruime voorsprong op Jan Blokhuizen. Ja, en een rondje 324. en Jan Blokhuizen rijdt een rondje 33-0. Uh, Sven Kramer gaat van de buitenbaan weer naar de binnenbaan. Hij kruist over Jan Blokhuizen heen met een groot gat. Uh, ik zou zeggen, Sven Kramer, Deel nu die tik maar uit. Zet die gaskramer even over. Dat het gat zometeen onoverbrugbaar is. En dan ben je Europees kampioen. Hij had het over op zes ronden voor het einde. Ben ik weg? Nou, er staat zeven op het bord. Hij is wel weg. Maar het gat is ook nog niet zo dat je gelijk al praat over, uh, over 100 meter. Je hebt het over 50 meter. Geconcentreerde blik bij Sven Kramer. Het werk is natuurlijk wel begonnen. 32-2 voor de ronde. Hij versnelt weer ietsje. Twee tienden sneller. En hij loopt ook nog weer uh, vier tienden van de seconde uit. Ten opzichte van zijn directeur. De tegenstander van nu. Dus dat ziet er allemaal goed uit voor Sven Kramer. Die daar mooi in cadans van de binnenbaan naar de buitenbaan rijdt. En dan naar de overzijde weer de bocht ingaat. En dadelijk op het rondebord ziet dat hij nog zes ronden te gaan heeft tot het einde van deze 10 kilometer. Daar komt Kramer weer aan in die buitenbocht. De armen op de rug. Hij is onderweg naar de 7600 meter. Hier komt Sven Kramer naar 10, 26, 58. Hij is ook ruim sneller dan Bukoe was in de ronde hiervoor. Hier rijdt gewoon de oranje. De beste allrounder, uh, erben. Ja, hij rijdt inderdaad de best wel Iedere keer pakt hij er een paar tienen van af. Maar als je kijkt naar de lichaamstaal, Sven Kramen zit er gewoon rustig voor zijn uit te kijken. Hij rijdt ontspannen. Hij heeft volgens mij echt nog over. En als je dan kijkt naar Jan Blokhuis, die gaat met zijn hoofd steeds dieper zitten. Het is vechten, het is moeilijk. En ik denk, ja, het is heel lastig voor Jan uit. Want hij moet nog ergens die aansluiting vinden. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Hier gaat Sven Kramer gewoon gas geven. Nog zes rondjes te gaan, volgens mij. Nou, ja, vijf, vijf, oh, vijf rondjes al. nog maar. Hij is er al eentje verder. Acht kilometer heeft hij erop zitten. 32,6. Hij rijdt hem ook nog eens prachtig vlak, hoor. Deze tien kilometer. Sven Kramer, 10,59. 27 is zijn doorkomsttijd. Na de acht kilometer. Dan is hij ook ietsje sneller dan het uh, baanrecord van Bart Veldkamp. Zou dat nog meespelen? Dat hij dat baanrecord van zijn coach wil hem. He Helemaal niks. Hij wil je gewoon die titel pakken. Die titel, dat is het enige wat telt... En dat gaat gebeuren. Hij komt nu weer door die buitenbocht heen. Het gat is, wat geef ik, je, 30 meter? Ja, misschien wel 40 meter? Ja, het 40 is misschien meter al wel wel 50 al. meter voor Sven Kramer. Na 8400 meter, hier komt hij weer, weer een 32. Nee, 33-2. Nee. Dit keer voor Sven Kramer. Blokhuis ook nog vier rondjes te gaan. Verlies weer vier e die 1 seconde en 1200ste Die hij had voorafgaand aan deze afstand. Die is hij lang kwijt. En ik ben ook heel benieuwd wat die scheidsrechters gaan beslissen over dat blokje. Dat horen we strakjes wel. Kramer ondertussen van de buitenbaan... naar de binnenbaan toe. Het rondebord staat op drie, dadelijk de laatste drie ronden in het seizoen. Dat hij terugkeert na die mysterieuze toch bovenbeenblessure die hem een heel seizoen langs de kant hield. En iedereen zei het gaat om die vijf kilometer van de WK-afstanden later dit seizoen in Ereveen. Maar Erben, hebben ze ons dan een beetje in slaap gesust, Want iedereen zei dit WK is in de aanloop naar dat WK-afstanden, maar dat is het helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Sven Kramer, als hij een toernooi wil rijden en hij rijdt, wil hij gewoon winnen. Dat doet hij hier, hier gewoon. En dit is natuurlijk... Als ja, als je goed kijkt naar, naar, dit, naar dit, uh, dit jaar, is dit natuurlijk wel de makkelijkste titel voor het EK. Soms in het WK heeft hij weer andere concurrenten. En als hij ergens een titel kan pakken, moet hij dat gewoon doen. Dat gaat hij hier ook gewoon doen. Hij rijdt echt makkelijk. Hij heeft nog echt heel veel over... Ik denk dat echt helemaal niemand hem, uh, hem ja. meer kan bedreigen. Als je dit zo kijkt met nog twee ronden te gaan. En een rondetijd gewoon weer van 32, 9, 12, 38, 55. Dan ben je toch geneigd te denken. Is er iemand uh, op dit moment in het schaatsen? Is er iemand ter wereld die Sven Kramer uh, kan verslaan? Nou, ik denk dat het maar één iemand kan zijn, uh, uh, Sebastian. Chuck Norris. Ja, nog twee rondjes, uh, Anderhalve ronde heeft hij uh, op dit moment nog te gaan. Sven Kramer gaat daar weer uh, langs dat vak met al die Nederlanders. Het is toch weer dat Nederlandse feestje geworden. Niet Harvo Bukkou, niet Alexi Conte, Maar Sven Kramer gaat kampioen worden van Europa. Gaat zich rechtstreeks natuurlijk ook plaatsen voor het wereldkampioenschap All Out. Jan Blokhuizen gaf een mooi partij. Jan Blokhuizen deed mooi mee. Maar hij gaat op deze 10 kilometer uiteindelijk dan toch stranden. Het is nog maar de vraag of Blokhuizen dus uiteindelijk echt in die eindstand gaat opduiken. Sven Kramer ondertussen. Dat is nu even het belangrijkste. Onderweg naar de Europese titel. Hij had er al vier. Rintje Ritsma heeft er. 6. Volgend jaar kan hij met Ritsman op gelijke hoogte komen. Maar deze titel zal veel betekenen voor Sven Kramer. Want hij is terug. Dat wisten we al. Hij is nu echt terug. Hij juicht. Hij juicht al heel vroeg gaat hij staan. En hij wijst naar Erben 1345 13.45.07 is de winnende tijd op de 10 kilometer. En is genoeg om Europees kampioen te worden hier in uh, Boedapest. Net geen baanrecord trouwens. 13.52.48. Voorlopig de tweede tijd voor Jan Blokhuizen die daarmee ook... Voorlopig tweede staat in het klassement. Maar we zagen er straks op, de grote, op het grote scherm hier in het stadion van Boedapest... een herhaling waar ik toch dacht te zien dat Jan Blokhuizen een blokje wegtrapte. Dus dat is nog even onder voorbouw. Homa Bukku voorlopig op de derde plaats van het klassement. En Koen vierde. Het klinkt altijd zo makkelijk. Een toernooi wordt er gereden, dus wordt Sven Kramer kampioen Erben. Maar het is toch een groot, uh, groot sportman, hè? Ja, Het is een groot kampioen. Hè. Op een hele mooie manier heeft hij hier weer gewonnen. En laten we hopen dat Jan Blokhuizen die hier ook het zilver ophalen. Want die heeft ook gewoon een fantastische gegeven. Drie afstanden aan de leiding, leiding en dan is het helemaal geen schande dat, dat, dat je hier verliest van Sven Kramer. Samen op de baan, de kampioen heet Sven Kramer. En bij de vrouw ging de winst dus naar Martina Sabalikova. Zo meteen, na vijven gaan we uitgebreid nakaarten over het EK Allround schaatsen. En we hebben natuurlijk ook nog Lars Boom tegoed, kersverse te goed... de kerstversche Nederlandse kampioen veldrijden. Graag tot zo. En langs de lijn op één... Als iemand mijn auto sloopt, dan ja, nou komen mensen in z'n klaar. Een indrukwekkende verschijning met stevige opvattingen. Dat, ik vind dat ik dat recht heb. Ger Dijkshoorn. Ik zoek geen luzie. Zijn grote passie... Harley Davidson motor. Luister vanavond naar de documentaire Zinvol Geweld.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 Dit is Radio 1.